Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een zware aardbeving in Myanmar die ook in Thailand schade heeft veroorzaakt. De beving had een kracht van 7,7. Op beelden op sociale media is te zien dat in Myanmar meerdere gebouwen en een iconische brug zijn ingestort. In Bangkok is een wolkenkrabber in aanbouw ingestort. Alle bouwvakkers zouden daar onder het puin liggen. Correspondent Zuidoost-Azië, Saskia Koninger. Iedereen voelde de schok. Uh, je, hebt, je ziet ook. Uh, op beelden dat gebouwen die zwiepen heen en weer... en heel veel gebouwen hebben op hun balkon zwembaden... en dat water gutste eruit. Dus dat geeft aan hoe zwaar die beving wel niet was. Mensen allemaal in paniek naar buiten gerend. Voor ze, ja, we weten nog niet wat slachtoffers zijn... en of er meer gebouwen zijn ingestort. Maar Peter Tang, de president, heeft al wel noodtoestand uitgeroepen. De politie weet de dag na de steekpartij in Amsterdam nog niet wie de verdachte is. Later vandaag hopen ze meer duidelijkheid te hebben. De man werd gisteren kort na het steekincident al wel opgepakt met hulp van een omstander, zegt verslaggever Noortje Deutenkom. En sindsdien is de politie natuurlijk heel hard aan het werk gegaan. Eerst hier op deze locatie, op de plek waar het allemaal gebeurde, was de forensische opsporing aan de slag tot laat op de avond. En daarna natuurlijk zijn alle puzzelstukjes worden nu verzameld. De camera's hangen hier. Hier, de binnenstad hangt er vol mee. Al die beelden worden bekeken en binnenste buiten gekeerd. En de politie hoopte later vandaag daar wat meer over te kunnen zeggen. Over wat ze tot nu toe te weten zijn gekomen. Alle vijf de slachtoffers en de verdachte zelf liggen nog met verwondingen in het ziekenhuis. Over het motief voor de steekpartij weet de politie nog niks. Kane stopt ermee. Na de comeback van vorig jaar houden zanger Dinant Woesthof... en gitarist Dennis van Leeuwen er nu definitief mee op. Maakten ze vanochtend bekend op NPO Radio 2. We wisten al dat het moment ergens zou komen. En we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd... van, nou wat is nou de fijnste plek om voor ons te spelen. En, en dat is altijd ahoi geweest. We hebben negen eigen shows gedaan. Dat wordt de tiende show. We zijn ontzettend dankbaar dat we dit allemaal mogen meemaken. Weet je? En, en het is ook ontzettend fijn om het op je eigen terms ook te kunnen zeggen... En dan doen we het licht uit. Het concert in Ahoy op 18 oktober wordt dus hun allerlaatste show. Heb ik het weer nog voor je? In het oosten schijnt de zon, in de rest van het land is het grijs. Later ook kans op buien. En het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie weer op ons afgestemd hebben. En als ik even naar voren kijk, dan mag ik zeggen: Goedemorgen, Hanny. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En, wat fijn bol. dat we weer met z'n uh, in de studio uh, wat gezelligs mogen gaan doen. We hebben er zin in, toch? We hebben er zeker zin in. We Zo. hebben er hartstikke zin Zo. in. Ja. En dat komt mooi uit, want we hebben een bomvol en heel leuk programma. Zullen we eerst eens even naar het eerste uur gaan kijken? Wat staat ons allemaal te wachten in het eerste uur, Beb? In het eerste uur hebben wij uh, straks een interview met Tamir Chasson van The Fat Lady. We hebben The Fat Lady al eerder hier in het uh, programma gehad. Een, uh, ja, een heel modern theatergezelschap met waanzinnige zangers. Je kan het niet echt een opera gezelschap noemen. Uh, Tamir gaat er straks alles over vertellen... Wij hebben natuurlijk muziek en wij hebben nieuws. Er is natuurlijk altijd nieuws. Het is klein nieuws, nieuws uit ons dorp. Maar dat leunt heel makkelijk aan tegen het grote wereldnieuws. Nou, zo is het. Zo. Zou ik ook denken. En we en, hebben nog een, een oh. weerbericht. Nog een weerbericht. Hartstikke goed. En de tweede uur, Hanny. Wat, uh, wat gaan we dan maar leven? Nou, hou je vast. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Ja, ja. Oh, jee. Nou ja, na elf van mijn column natuurlijk. Ik, uh, ik denk dat jullie het wel herkennen. Uh, ik heeft het net over het weerbericht. Ja, maar uh, dat is echt een drama voor je kleding. Ja, Want ja. je gaat naar buiten en je bent te koud gekleed. Of ja. je, je, hebt je bent veel te warm. Iedere keer voorspellen ze wat en dan is het de dag daarna gewoon weer koud. Dus ja. je bent ja. dat weer, hè? Ja. toch? of? En dan zit je op het Maart, terras. roet staart toch? Maart, maar ja, dan denk ja. ik. Het, dus ik duik er even, ik ben erin gedoken, ik ga mijn kledingkast zomaar klaarmaken. Oké, okay. oh, nou, En dan ga je euh... ons indelen Ja daar ga ik jullie oh. indelen Waarschijnlijk herkennen jullie wel ja, benieuwd, een en ander benieuwd. Dat, uh, dat zit er dik in Want ja. dat krijg je elke twee weken weer voor elkaar Om met iets te komen wat, wat vol je denk... zit met zelfherkenning <laughs> ja. En dat je denkt van oh god ja, Zijn ja, jullie dat al begonnen jou... met de voorjaars Want daar hadden we het de vorige keer over Zijn jullie er al mee begonnen? Ik, uh, ik heb het maar... meteen weer uit mijn geheugen gewist Niet geheugen? <laughs> maar... Ik heb de sopdoekjes gepakt en gedacht, oh, ik ga eens wat nieuwe kopen en een emmertje. En dat leef je bij En dat, ja, toen, het erbij. En dat was het al. weer, ja. hè? He? Ja. Ja. Ze zei ja. nog droom. en die het <laughs> Oh, heerlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd of de luisteraars zijn... die na aanleiding van jouw column van twee weken geleden... toch gedacht hebben van... oh ja, dat deden we vroeger. Ja, Laat ja. ik het weer ik in herstellen. Ik ga mijn ooglop met hu doen. Ja. Oh, heerlijk was dat. Vooral het liedje wat er achteraan ja, kwam. Ja, enig, enig, enig. Ja, ja, ja. Um, en we hebben de sidekick liedjes natuurlijk. We hebben ja, sidekick de sidekick liedjes. liedjes. Die komen ook voorbij. En het derde uur hebben we ook gasten. Ja, ook gasten. ja, Dan ja, komen ja. Fred Rozenhart en Lea Bos ons vertellen over het toneelstuk Lotte. En het is vandaag gewoon feest. Alle luisteraars mogen straks in Polonaise meelopen. Want Lea is ook nog, ja. ja, ja, ook nog, ja, ja. een kwart eeuw. En dan komt ze gewoon naar ja, ons toe. Moet goed, je toch nagaan nou, wat Ik vind het een eer. He? Ik vind echt ja, vind eer. ik ook. Vind ja, ik, ook. Ja, ja, werkelijk. We gaan ik weet niet of ik dat maar. gedaan zou hebben op mijn verjaardag hoor, hier naartoe komen. <laughs> of heb ik dat al eens gedaan? Dus dat heb ik vast al eens gedaan. <laughs> nou, goed. Um, jongens. Uh, Zover. Laten we lekker gaan beginnen met het uh, programma. Zoals uh, iedere luisteraars, vaste luisteraars van ons weten... heb ik altijd een uh, liedje wat over een vrouw gaat. En het is weer gelukt. Ik heb een uh, liedje gekozen van Brainbox, Woman's Gone. <middels> weerbericht. Ja, daar komt hij. Vandaag schijnt eerst de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En dat zien we al een beetje gebeuren. En vanavond volgt de regen. Er waait een matige westenwind. Het wordt 14 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. Dan blijft het droog. En er waait een meest matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt dan naar... 12 graden. Zondag overheerst de bewolking. En er valt af en toe wat regen. In de middag is het wel droog en klaart het op. Er waait een stevige noordwestenwind. Het is dan 13 graden. Maandag zijn er perioden met zon. Het is droog. En bij een zwakke westenwind wordt het dan weer wat warmer. 15 graden. De dagen daarna is het droog. En schijnt de zon flink. Dat is altijd fijn. Het is zeer zacht dan in de loop van de volgende week. Met 16 tot 19 graden. En lokaal later in de week, ja vaak is dat toch iets zuiden, 20 graden. Voor dit weekend, waarin we natuurlijk allerlei hardloop evenementen hebben... is er dus morgen nog uh, een mix van zon, de tem, uh, temperatuur schrijft naar een graad of twaalf. Zondag helaas meer bewolking, maar misschien is dat wel lekker als je heel hard moet lopen. En soms een klein beetje regen. De weersverwachting is dus wisselend met oplopende temperaturen eind volgende week. Dankjewel, Beb, voor ja. dit uh, weerbericht. Re weerbericht het van even. Rico Schreuder, hoor. Niet ja, mijn ja, weerbericht, ja, hoor. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik mag het allemaal oh, ja. van hem voorlezen. Maar fijn dat je het hebt voorgelezen. Dankjewel. En u kunt dit teruglezen op regioweer.wordpress.com. Uh, we gaan weer een liedje draaien. En wat ik nou heel leuk vind, is dat we luisteraars hebben... die af en toe eens een verzoeknummertje ah, aanvragen. Ja, ja. ja, vind ik zo leuk. En we hebben vandaag van Sjors uh, uh, van Brouwer hebben we een verzoekje gekregen... voor een liedje wat je eigenlijk zelden hoort op de radio. Ik weet niet of jullie het kennen. Hol Honolulu City Lights van de nou, Carpenters. Ik denk als ik het hoor, want het klinkt mij niet onbekend in de oren. We gaan hem uh, natuurlijk mijn generatie. Karen. hè? Karen Carpenter, groot voorbeeld. Ja, we gaan hem uh, gewoon draaien. Hier is die voor jou, Sjors. Komt die aan. De Carpenters met Honolulu City Lights. Aloha. Looking out upon the city lights And the stars above the ocean Got my ticket for the midnight plane And it's not easy to leave again Took my clothes and put them in my bag Try not to think just yet of leaving Looking out into the city Bedankt, George, voor deze enorm mooie bijdrage aan ons programma. Wat een heerlijk nummer en wat heeft die vrouw toch een prachtige stem? En, en jij zei ook, want ze is natuurlijk ook drumster, hè? Ja, ja, ja, ze oh, speelde, ze speelde prachtig drums en ze zegt een, een voorbeeld. Voor... Ja, ja, ja, ja, ja. Helaas ja, ja. veel te vroeg onze ontvallen, Jerry ja. Carpenter. Ja, hè? ja. ja. Um, inmiddels hebben wij uh, twee gasten in de studio. Ik weet niet, we zijn nog niet zo ver geloof ik. Hè? Nou Tamir die gaat straks met ons van alles vertellen. En even met ons praten over wat, uh, wat voor mooiste weer gaat komen vanuit de Fat Lady. Zullen we nog even een kort liedje doen en uh, dan gaan we erin. Ik heb uh, Harry Belafonte meegenomen. Oh, met gezellig. De, met de bananenboot. Oh, oh leuk hè, leuk oh, leuk leuk. leuk <laughs> <broer>. Ja, komt <laughs> ie. Come, Mr. Tallyman, tally banana. Deo, deo, the land of man, the one below. De, misete, misete, misete, misete, misete, Daylight come and me want go home Work all night and a drink a rum Daylight come and me want go home Stack banana till the morning come Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and me want. That I lay man Tally me banana Will I come and be one Oh, Live six foot Seven foot Eight Bunch, a ripe right banana Daylight come and we won't go home Hide the deadly black tarantula Daylight come and we won't go home Live six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight come and we won't go home Six foot, seven foot Daylight is coming and we want to go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight is coming and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Eerlijk. En terwijl wij hier zaten te genieten, oude tijden, kwamen daar binnenlopen Tamir Chasson en de productrice van uh, De Vet Lady, Karin Lagrau. Want inderdaad, vandaag is weer een aanwezigheid van De Vet Lady in onze studio. Voor de luisteraars die het nog niet hebben gehoord, welkom Tamir. Kun jij in het kort vertellen wat De Vet Lady is? Ja, goedemorgen allemaal. De um, Fat Lady is een kleine operagroep. Mm -hmm. We noemen het ook atelier, maar dat is een ander verhaal. Uh, voor jonge zangers, net afgestudeerd aan het, de conservatoria. Uh, operazangers um, die net nog niet klaar, helemaal klaar zijn voor het vak. Yeah. En bij ons doen zij een jaar of twee van training. Zowel training in het atelier, dus in de studio... of met voorstellingen, dus learning by doing. En zover uh, so zijn we heel, ja, heel blij. Ja, de laatste keer dat jullie hier waren... was ook uh, uh, Niel Stapelberg aanwezig. Klopt. Die kan vandaag niet, want die moet repeteren. Maar Niel die deed een stap naar achteren... en die ging hier in deze studio staan zingen... Ho, meteen ho, ho. kippenvel. Gelijk ja, ja, <laughs> waardoor deze presentatrices ogenblikkelijk naar een voorstelling van jullie gingen. En toen hadden we ook afgesproken, als er nieuws is, kom weer langs... want we gaan jullie nu in de gaten houden. En er is nieuws. Wat staat er te gebeuren? Maar, maar je, had, je had eerst nog even een mededeling naar onze luisteraars, toch? Kijk, voordat ja, we gaan hebben over, dat is belangrijk. Dat over is een belangrijk. telefoontje, oh, ja. begrijp ik. Ja. Ja, als iemand uh, de redactie hier belt, uh, uh, jullie met een, of mij met een vraag over de fat lady of uh, whatever, krijgt hij of zij twee vrijkaarten voor de, so. de show. Aha, dus degene die nu luisteren die denken, wat, daar wil ik naartoe? Dus ik, of ik straks... heb echt een serieuze vraag. Bel. Bel even met 023 57 303 93. 023 57 303 93. En maak een kans. De eerste beller krijgt dan twee vrijkaarten voor de volgende voorstelling. En wanneer is die, Tamir? Zondag 6 april in de Dorpskerk in Bloemendaal. Oeh. Oeh. En ik heb dat uh, programma bekeken natuurlijk. En genoeg heet deze voorstelling, maar op een leuke manier geschreven, genoeg. Genoeg, in het Duits in eigenlijk. In het Duits, ah, werkelijk, oh, ja. dan moet ik me schamen. Ik blijk, ja. Mijn vriendinnetjes Duits, ik hoop dat ze eventjes is weggelopen bij de radio. Genoeg. Ja. En dat gaat, over dat, passie. Schrijven. dat gaat over passie en obsessie. Klopt, dat is een hele kleine intiem, intieme eigenlijk eh, passieproductie. Uh -huh. Dus voor de passietijden. En in plaats van uh, een groot Matthäus Passion of zoiets... hebben wij besloten om drie monologen... Uh -huh. dus drie mannen, twee tenoren, één bariton... drie stukken, ongeveer, elk stuk is ongeveer twintig minuten, um, uh, van mannen die ook zo'n kruistocht of een lijdensweg meemaken. Of, en hoe ieder van hen met die lijden en met eigenlijk met het menselijk bestaan, zou ik zeggen, ja. mee omgaat. Want ik lees dan passie als obsessie. Passie kan natuurlijk ook een obsessie worden, want het geeft de mens veel. In het volksmond gesproken kun je stressverslaafd raken, zou ik maar zeggen. En deze mannen gaan een persoonlijk verhaal vertellen over... Passie en lijden in hun leven. Exact. Dus het eerste stuk van Heggy, Jake Heggy, bijvoorbeeld, gaat om verboden liefde. Ja. En dat is eigenlijk homoseksuele liefde in de tijd van de Nazi-Duitsland. En hoe het eigenlijk, en dat stuk is misschien de meest heftige. Ja. Uh, die eindigt eigenlijk duidelijk met, met moord en, en wordt eigenlijk gezongen door een geest die terugkomt. en van een vermoorde man ja. die het verhaal vertelt. Iets heel, heel uh, aangaan. Dat zal heel geladen ja. zijn, Ik absoluut. Echt heel sterk stuk. Ja. Het tweede stuk is van Liszt. Um, en dat zijn de sonetten, de dr drie sonetten van uh, Petrarca. Daar gaat het meer om de onbereikbare liefde. Aha. Dus liefde voor Laura. Uh, we weten niet of zij wel of niet bestond. Het zijn uh, allemaal verhalen. Maar goed, Petrarca die... Uh, vertaalt die liefde, die passie... Eh, voor een onbereikbare vrouw... naar de passie voor... Eh, ik zou zeggen... intellectuele en spirituele zoektocht. Dus mm -hmm. dat is veel meer cerebraal. En heel interessant. Ook prachtige muziek. Ontzettend, dat geloof ik. Ja, ja, echt ontzettend rijk... en, en, en, en flexibel, prachtige muziek. Um, bijna aan de grens van Wagner, zou ik zeggen. Um, en het laatste is... Eigenlijk het stuk uh, waar de titel van, daar heb ik uh, echt van gejaad. Ich habe genug van Bach. Het is een solo cantata, meestal gezongen door een bariton of bas. Uh, er is een versie ook voor sopranen, maar wij doen het met tenor. Met een okay. tenor. En alle stukken, dus al die monologen, uh, hebben wij besloten ook als een leidraad de drie leeftijden van de mens. Dus het eerste woord, terug naar die... Uh, Heggy, die wordt een jonge man. Petraak is eigenlijk een... Een middelbare man? Exact, een man van, van leeftijd, maar wel eh, die stevig in zijn schoenen staat. En Bach wordt gezongen, als het ware, door een oude man aan het, aan zijn laatste, op zijn laatste fase, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Heel bijzonder. En dan, dan hoor ik uit jouw stem dat passie hier ook meteen in verband wordt gebracht met liefde. Met liefde voor het leven, ja. met liefde voor God, maar ook liefde voor de dood. Mm -hmm. Dat dus, vaak dan ook samengaat, want de dood brengt je... Een soort van verlossing, dus ja, ja, ja. de zoete slaap, zoals Bach dat ja. in zijn kantaten noemt. Dus dat is het. En Hij is eigenlijk een hele bescheiden productie, um, maar wel ook met iets te zeggen over wat in de wereld gebeurt. Nou... Als ik, als ik je het eerste onderwerp hoor noemen, de verboden liefde, de homofiele liefde, helaas komt er nu vanuit de Verenigde Staten allerlei van die vreselijke noodsignalen. Overal, overal Daar, zie je die, die, die, die, die, die duistere wolken en wij denken, god, wij kunnen niets anders doen dan ons best om muziek en, en, en, en, en, en moois te brengen op de wereld. Daar is kunst ook voor nodig, Camir. Daar, daar hebben we kunst voor. om de, Deze hele hardheid die weer op ons komt... het zijn bijna golfbewegingen in het leven. Laten we hopen dat die golfgouw omslaat. Dat zand weer een beetje wegspoelt. En dat we weer kunnen verdiepen. Ik begrijp dat de duinen steeds omhoog gaan. Dus we hebben wel kans. <laughs> Absoluut. We hebben wel... Maar ja, er wordt aan de duinen gewerkt. En mensen zullen er ook aan moeten werken. <laughs> en jullie gaan dat als kunstenaars doen. Om ons te, ja, te begeesteren met wat er ook in deze hele passiteit dat wat wij speelt. Ja. Ja. Mensen zitten natuurlijk vaak sprakeloos te luisteren. Naar de Matthäus of de Johannes ook wel. En dan komen jullie met een heel eigen benadering. Heel subtiel. Wij hebben jullie destijds gezien in Bloemendaal... en ik kan het een ieder meer dan aanraden... want dat is wat je ook in je inleidingen vertelde... Die, de, de artiesten gaan na, met het publiek. gaan staan niet op een podium met een grote afstand tussen het publiek... met het decor achter zich. Nee, ze staan in het publiek, tussen het publiek. En er is ook een meet and greet na ja, afloop. Dat is altijd heel leuk... omdat dan op een gegeven moment uh, laten we het helemaal los... En, eh, en dan gaan mensen gewoon even bolen. Maar ook met ons, met de zangers, met, met mij. Met de mensen van de productie. De regisseur, de, de, de, de, Ida van der Lagemaat. De, de, de designer Heimgasson Met Karin als producent. Ja, ja, ja. Met het bestuur. Het is gewoon super. Het is bijna een familiegevoel. Dat is het. Dat hebben wij ook zo gevoeld destijds. Het is zondag in de dorpskerk in Bloemendaal. Zondag 6 april. Dat is volgende week zondag. Klopt. Het is begin om half vier, lees ik. Mm -hmm. En je hebt al verteld, het zijn best korte stukken. Het duurt tot vijf uur. Al aan al, ja. En de tickets gaan we even vertellen. Een ticket kost 29,50 Of 24,50 euro. Of 19,50 euro. En toen: tip voor studenten en jongeren tot en met 18 jaar: gratis. Exact. Want we moeten inderdaad kunst aan jonge mensen doorgeven. Ja. En dat is wat jullie natuurlijk ook doen. Dat, met ja. de artiesten. Um, er is een, best een, ook een zorgelijke ontwikkeling in ons land ontstaan. Rond kunst en cultuur. Jullie zijn behoorlijk self-supporting. Dus we moeten de mensen echt opstoken. Ik als je houdt van muziek. Als je houdt van kunst. Je, je, we hebben geen... We hebben geen keuze meer. Het is meer. gewoon of doen of niet doen. En wij hebben gekozen voor doen. Nou, mag ik wat vragen? Tamir, ga je ook weer zo'n uh, workshop? Hoe heet het, Masterclass? Ja. Staat die weer in het verschiet? Volgens mij staat het al ja, op de ik website. Ik ben daar een keer bij geweest. Ik was zo onder de indruk. Oh. <laughs> nou ja, weet je. Ik, ik, het zijn namelijk nou verschillende disciplines, denk ik. Als jij opera... Ben je heel erg gefocust op je zang... En jij uh, kwam een beetje om de hoek, kijken als regisseur van het gevoel van het acteren. Het is heel grappig. En dat, dat, dat, dat vond ik zo geweldig hoe jij iemand die uh, met een paar aanwijzingen opeens in, in, de, in het acteren kreeg. Waardoor het, dus het veel een diepere laag kreeg. Ik vind het heel grappig dat het zegt, dankjewel. Ik ben geen regisseur, nee. ik, ben, ik ben dirigent en, ja. en pianist. Maar uh, ik denk dat... Ik heb wat kennis uh, opgebouwd. Waar die, die wil ik delen met, met de zangers en met het publiek. Ja. Uh, we hebben wel een masterclass, 15 juni. Aha. Ja, dat, dat is echt geweldig. En, en ja, er, er, die aan. masterclass is waar? In Zang en Vriendschap in Haarlem. Zang en Vriendschap Haarlem, 15 juni. Maar Dan komen ze de, weer. de <laughs> mensen moeten jullie webshow, web, website gewoon lezen. Klopt. Ja, de Fat Lady. Punt en en uh, Facebook hebben jullie ook. En Instagram hebben wij ook. Nou, kijk aan. Dus uh, <laughs> wegen genoeg om jullie te bereiken. Yes. En dat zou ik ook zeker doen, lieve mensen. Want het is een uniek gezelschap. Dat blijf ik roepen. Um, en dan, ik zit uh, wanhopig op een telefoontje te wachten. 5730393, hè, met 023. We hebben hier nog een vaste telefoon. Nou, we zijn er tot één uur. Ja, maar goed, Tamir is hier nu. Dus als je de vraag hebt... En, uh, of je wilt gewoon heel graag eens een keer komen kijken... om te zien wat dat nou is. te luisteren vooral, die vet lady. En ik, ik raad het echt een ieder aan. Uh, bel dan even naar onze studio. En dan uh, heb je twee uh, vrijkaartjes te pakken. Dus ja, uh, wat let je? Als je vragen hebt, is het wel handig dat je zelf even belt. Want dat levert vrijgekaartjes op. Want anders ga ik ze antwoord. vragen. Anders ga ik ze vragen. Oh ja, ja, ja <laughs> dat kan ook toch natuurlijk. <laughs> maar, Zullen we heel even een, een, een liedje draaien dat we zo verder gaan? Ja. Dan kunnen de mensen even de, de, hun vraag moet, formuleren. Moet bakken, want het is natuurlijk ook best wel eng om naar een radiostudio te bellen. Ja, ja dat, is, dat is best eng. Dat kan ja. ik me voorstellen. Maar ja, aan de andere kant, dan ga je op 6 april... ...toch wel iets heel moois meemaken. Dus ik zou het zeker doen. En als je gaat, dan weet ik zeker... ...dat deze man gelijk gaat krijgen. wordt een perfecte dag. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later...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 a perfect day, you just keep Perfect Day. Het blijft toch een schitterend uh, nummer met kippenvel uh, neigingen. Ja, <laughs> ja. Uh, we ik, zijn steeds gezellig te... in gesprek met uh, Tamir Chasson van de Fat Lady. Het uh, operagezelschap. Uh, waar jonge mensen die net afgestudeerd zijn aan, de op aan het conservatorium en een operaopleiding hebben gevolgd. Hij uh, zorgt ervoor dat ze ervaring opdoen, dat ze de fijne kneepjes van het vak leren, dat, uh, dat alles lekker bijgeschaafd wordt, wat nog bijgeschaafd moet. Kortom, hij stoomt ze klaar voor uh, de grote jobs, ja. mogen we wel zeggen. Maar we hoe komen het, uh, ze bij jou, uh, Tamir? Ja, hoe nou, komen die mogelijk. jonge mensen, op zo'n conservatorium vaak afgestudeerd, hoe komen ze bij de vet lady terecht? Op twee manieren. Uh -huh. Ze moeten sowieso auditie doen. Dus wij uh, hebben twee auditierondes per jaar. Oké. Okay. En um, dat geval maken we bekend via social media en dat gaat, ja. gaat best snel. En ook op mondeling uh, reclame. In de zin van: oh, ik ben er geweest, het is een goed, een goed, misschien is dat je plek. Nee. Ja, ja. Zeggen ja, ja. ze tegen elkaar. Ja. En dat is inderdaad zo. We zien heel vaak: via-via uh, zijn ze bij ons uh, de mondreclame. Wat ja. wordt dan gesproken over de Fat Lady? En de vraag, dames en heren, die jullie u allen bezighoudt, maar waarvoor u de telefoon niet durft te pakken, stel ik. Hoe komen <laughs> jullie aan de naam? De Fat Lady Sings. Een hele, hele. Boeve. Boeve naam, natuurlijk, de Fat Lady. We hebben allemaal. Um, uh, het idee dat oude opera was altijd door voor uh, grote zangers. Denk Daar aan, zeg je wat. Ja. Denk aan Pavarotti en, ja. uh, en, an ja, ja. en andere ladies. Um, <laughs> maar het komt eigenlijk uit een uitdrukking uh, in Amerika, jaren 60, dacht ik. Uh, in een voetbalmatch werd. Uh, echt Op het allerlaatste moment goal uh, gescoord, en toen riep uh, de annonceur in de radio, in de radio heel hard: Het heet over de fat lady sings natuurlijk <laughs> met de connection, natuurlijk in verband met opera. Ja, ja, ja. Dat je nooit weet hoe het afloopt, en dat, dat geloven wij ook, ook in. Die naam is dus heel bewust gekozen, die past bij jullie. Ja, we zijn ook een beetje uh, we hebben humor, we zijn heel eigenaardig. Eigenwijzig, eh, eigenwijs um, en dat is ook mijn, uh, denk ik, mijn boodschap voor de zangers, we hadden het net over, zij moeten zichzelf kunnen zijn, ja. ze kunnen perfect, technisch perfect zijn en er zijn best veel fantastische zangers die uit de conservatoria elk jaar komen, Absoluut. maar je, je, weet, je weet als publiek uh, en ook in het vak zoeken we altijd naar iemand die iets met jou doet. En ja. dat, dat, dat, dat, die geneste moeten zij vinden in zichzelf vinden. Het is niet het is wel, hebben ze al in, in zichzelf, maar ze moeten het. hun vertrouwen. talent, hun ja. werkelijke talent leven, wat meer is dan techniek. Zeker. Want zeker. waarom kies je daarvoor? Ja. En de stem is kwetsbaar stem is, heel, ja, het is gewoon de dat spie is zo. spiegel van de ziel. Hè? Ik, um, dat, een triviale stukje dat is dat ik drumspeel, maar dat ik ook wel eens meezong in de koortjes. En dat ik eenmaal naar voren werd geroepen om samen met de zanger een duet te zingen. En dat ik mij erop betrapte dat ik een enorme trillende kin had van dat publiek wat eens zo dichtbij was. En dat het helemaal niet goed ging. Ja, je, je kan achter Nick ne nergens achter schuilen. Ik schuil achter een vleugel. Jij stuilt achter je vleugel. Hoor. Maar zij niet. Zij niet. Niet, het is veel moeilijker. Vind ik. Ja, want dat heb ik ook gezien in, in de kerk... waar jullie ook 6 april zullen zijn... staan heel dichtbij. Ja. Het is kan niet... ja, met die masterclass ook. En dat zijn eigenlijk de auditanten, begrijp ik. Ja, de, master, ja, de masterclass, dat is eigenlijk... een soort tweede auditieronde. Zeg ja. maar. Eerst hebben ze een auditie alleen voor het team. Dat is gesloten natuurlijk. En als ze het, eh, als ze, eh, het goed doen... Zeg maar, worden ze, eh, door, eh, gaan we hun, eh, een masterclass aanbieden. Ja. Spannend voor te zeggen. Ja, en op basis van die masterclass en de auditie maken we de, ja, de keuze. Ja, ja, want jij gaat met ze aan het werk voor het publiek. Dus dat is echt dubbel spannend. Ja, het is toch wel voor ons om te zien hoe zij daarop reageren. reageren. Op de situatie. Ja. En wat, wat, wat krijgt het publiek van hen? Ja. En het is ook heel interessant om de reacties van het publiek te horen. Ja. eigenlijk. Ja. Het ja. publiek is ontzettend betrokken. Dat is echt ja. leuk. En hou je er veel mensen aan over voor het gezelschap? Meestal is het één of twee per ja. auditieronde. Ja. We, zijn, we blijven klein, we willen niet groot worden of op een ja. huis of wat dan ook. Het is gewoon heel intiem. Het is ook een echt persoonlijk werk, op maatwerk. En Met heb je ook zo'n intuïtie als je iemand ziet? Is dat wel eens voorgekomen dat je denkt, ik zag het eigenlijk gelijk? Ja, ja meestal wel, maar ja. meestal wel. En ook mijn team, ze zijn allemaal heel inzichtvol. We hebben, we hebben echt, wat dat betreft, we zitten daar. En soms zijn we het oneens over iemand. Het nee. is echt interessant. Het is zo persoonlijk. Het blijft ja. persoonlijk. Maar je Absoluut. moet zien dat iemand een groeidiamant is. Ja. Dat je denkt, ja, ik werk eraan. en ja. Het kan daar iemand aan kan komen. fantastisch komen. Iemand kan heel ja. fantastisch zijn, maar eigenlijk al ons voorbij. Ja. En dan moet je toch wel tegen ja. die zanger zeggen van, goh, het spijt ja. me, maar je moet gewoon verder. Ja. Ja. Wij... Je loopt al op een ander pad. Ja. En dat is ook een gevoelskwestie. Ja. Dus als je daar met een team mensen moet beoordelen, heeft ieder daar ook een eigen gevoel bij. Gevoel, maar ook heel veel kennis. Heel veel. Kennis. Dat is belangrijk. Ja, heel ja. veel kennis en ook heel veel inzichten. van... Goh, hoe zit het allemaal in elkaar? Het, het is een heel, toch wel rijk en ingewikkeld uh, verhaal. Mm -hmm. Ja, de vorige keer was je hier met Niel. Klop. Waar wij allemaal de muren trillen er nog van naar. En ja. hij is dus ja. nog steeds bij jullie, want hoe gaat dat verder? Uiteindelijk heb je mensen geselecteerd, jullie zetten ze tussen het publiek in, die wederkerigheid komt er, en hoe dan met de zangers? In Blijven ze bij jullie? Oké, okay, in principe zijn ze bij ons voor twee jaar. Dat is het streven. En daar hebben we wel echt intens training van twee keer per week. Da Daarnaast heb je best veel eh, concerten en, en, en productjes per jaar... Zeg maar, waardoor ze gewoon echt vlieguren maken. Ja. Maar daarnaast moeten ze, en dat, daar zijn we ook mee bezig... audities doen en concours gaan doen... en agenten we kunnen, eh, of eh, opera-huizen eh, proberen te benaderen. Het vak indringen. Exact. Ja. En we, we kunnen wel best blij... Vertellen dat we een paar van onze, wij, wij noemen hen alumni, dus mm -hmm. uh, zijn. Sta, Mooie naam. Ja, staan sta nu echt onze Wall of Fame, zeg maar. Ha, ja. ja, ze staan op grote podia. Een in Zwickau nu en de ander is in, was net in, in Wenen en kreeg, een, of in, kreeg in Brussel uh, Young Artist Award van, oh. o, op, de, ja, van de Opera Magazine in, in Duitsland. Dus de, het gaat heel goed eigenlijk. Dat mag je stellen, ja. dat, mag je stellen. Ja. dat mag je trots op zijn. Dat zijn we ook. Heel erg leuk. Yes. En nu zijn jullie bijvoorbeeld hier in... Uh, je had het over zang en vriendschap in Haarlem. Mm -hmm. Dat is jullie home, jullie basis? Nee, nee. nee. Wat is jullie basis? Onze basis is de muziekschuur in uh, Bloemendaal. De muziekschuur in Bloemendaal. Schuin tegenover de dorpskerk. Aha. Een huisje. Echt een toverhuisje. Oh ja? ja. En, en daar, daar heb je ook de audities. En daar uh, heb je ook wat... Hanni met haar man heeft bijgewoond. Echt zo'n masterclass. Nee, dat is nee, weer in dat... zang en vriendschap. Dat is wel in zang en ja. vriendschap. Ja. We werken, dus we werken zeg maar, het, het dagelijks werk is in de Ja. Maar de shows of masterclass, dit soort dingen... Dus optredens die gaan verschillende plekken en masterclasses zijn meestal in zang en, ja. en die En die plekken waar je optreedt, moeten ook plekken zijn waar het publiek rond de mensen kan komen. Ja, we willen geen wat ik Geen noem, podium met een zaal. Geen, ik noem het het tv-formaat. Ik wil dat niet. Geen carré. Nee, ik wil, ik wil <laughs> juist de, de intimiteit, juist dat mensen in de, in, in de ogen kunnen kijken en ja. ook de trilling in, in, het, in, het, in het live kunnen zien en meemaken. Het doet iets met je. Ja. Wij, wij hebben het zelf mee mogen voelen, dus ik herken alles wat je zegt. Ik kan iedereen die luistert uh, aanraden, 6 april in de Dorpskerk, wat ook een hele bijzondere locatie is, want het is niet. ik was er nooit geweest, eerlijk hoor, maar het is geen kerk met hier het altaar en daar de rijen stoelen. Het is rechts en links zitten de mensen om jullie heen. En ook een? Prachtig gebouw. Het is ja. heel erg ja. mooi. Ja. Dat, dat helpt allemaal, Samir. Ja. Ja. De omgeving. Het is dus één stapje voor de scala. In, uh. <laughs> ja, ik vond het toen in de, in de lichtfabriek ook altijd leuk. Ja, ik weet nog wel dat jullie dat terras hadden neergezet. En zo, en ja. dat de mensen eromheen zaten. En dat de, de, ja, je raakte elkaar stenen zowat aan... met de zangers en de zangeressen. Wat was dat... Waanzinnig mooi. Klopt. Waanzinnig. Ja, Dolly, hey, jij begon toen zo enthousiast tegen ons te roepen... Ja. dat het voor cool. ons allemaal ging landen. Ja, ja. ja, maar het is ook heel bijzonder. Ik bedoel, je hoeft geen opera-liefhebber te zijn... om dit nee. mooi te vinden. Want Klopt. Want als je ziet de bezieling van die leerlingen... Uh, de hart en ziel, die begeleiding van jou... Ik bedoel, daar ben je zo groot in. En dan denk ik, hoe krijg jij het voor elkaar? Want je hebt vrij kleine handen. <laughs> maar ja, je ziet altijd, pianisten hebben vaak hele lange vingers, weet je wel. En je hebt vrij kleine handen, maar hoe je dan met die piano omgaat... en dan heb je soms ook nog wel eens een celliste een bij... en, en een hele klassieke uh, muziekinstrumenten, waardoor ja... Weet je, je hoeft geen opera-liefhebber te zijn om daar met kippenvel te zitten. Nee, zeker niet. Nee, het gaat om, nee. de, ja, om de geest. Ja, en die voel je. Die, die raakt je. En, en uh, dat, dat vind ik toch wel een verschil met een opera-voorstelling... of bij jullie zitten. Dat, dat, uh, ja. dat is wat we willen. Ja, nou, ja, en zo voelt het ook precies. Ja, ja, ja. Bij jullie voorstelling mogen de mensen zelf mee gaan doen met voorstellen. Exact. <laughs> nou, nou, hebben wij straks hier ook een uh, mooi theater. Oh. Uh, wat waarschijnlijk ook niet al te duur zal zijn om te huren. Misschien is het is een idee om het in uh, Zandvoort te komen doen als het theater klaar is. Waarom niet? In de krocht. Ja, in toch? Ja. De ja. krocht gaat eraan komen. Ja, ja. in oktober gaat die open. Oh. Nou Tamir, ja. ik wil je meer dan danken dat je weer ja. de tijd hebt genomen. Jullie bedankt. Ja. Ons uh, alles over jullie te vertellen. Hou ons op de hoogte, wij houden jullie in de gaten. En um, alle mensen die er gewoon niet doorheen kwamen... omdat iedereen tegelijk begon te bellen... En dan krijg je storing. Hè? Dan krijg je ja, ja dan doet hij het niet. Nee. <laughs> Jullie hebben nog tijd tot één uur. Heel goed. En heel veel succes en ga zo door. En, Dank wel. Nou ja, Ik hoorde Dolly zeggen van je hebt kleine handen. Toen je binnenkwam dacht ik, go, grote man, kleine gestalte. En toen kreeg ik een idee wie het kleine niet eert... die is het grote niet eert. <laughs> heel veel dank, Daniel. Dankjewel nee, en, en uh, tot, ziens. tot ziens. En heel veel succes. En doe de groeten aan uh, de leerlingen. Doe ik het. En, ja, en uh, vooral ja. natuurlijk aan Niel, met uh, wie, wie ja. we zoveel uh, contact hebben. Wij gaan uh, lekker naar Janis Joplin. Even lekker uh, swingen. Even lekker en lekker dat? meeschreven. <laughs> dat is wat wij kunnen. Ben Rouge. Waiting for train.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 For me and my barber, yeah. From the Kentucky Cone. To my Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy, loud when he sang the blues, if hey, feeling good was good enough for me, mm -hmm. good enough for me. And Ja, Janice Joplin met me en Bobby McGee. Ik, uh, ik, ik uh, ging vroeger altijd optreden met dat nummer. Ja? ja bij, dat zie ik mijn, jou doen. Ja, bij grootouders. Oude? Ja, die hadden, hadden een kapstokje voor mijn broer meegenomen. En op die kapstok zat een bol. Dat was een staande kapstok. En ja, in mijn beleving was dat een microfoon. Ja, en natuurlijk. Ik ging dit helemaal playbacken en doen. En toen ja. heb ik dat een keer voor mijn oom gedaan. Die speelde bij Zen destijds, die uh, popgroep. En uh, ik stond mijn best te doen. En toen zei ik. En, en wat vond je? Wat toen zei hij. Ja, een beetje houterig. <lacht> en toen heb ik het nooit meer gedaan. Oh. Ja. Oh. <lacht> uh, hebben we nog een heel klein nieuwtje, we Nou, Want het is hebben tuurlijk, een paar Het is niet een echt nieuwtje, maar het is eigenlijk een reminder. Dames en heren, beste luisteraars, de klok. De klok. Morgen wordt de klok weer verzet. Nee, Ja, morgenavond, ja. zaterdagavond, naar zondag in de nacht. Gaat hij Brug. van twee naar drie uur? Nee, Han. Pest op. En, en ik heb een, ik heb een ezelsbruggetje. Voorjaar vooruit. Najaar achteruit. Ja, ja. Dus de klok gaat een uurtje voor. En waarom is dat? Nou, dat is verzonnen uh, uit economische redenen. Want dan is het. Uh, uh, zeg maar langer licht, hè? Ja, relatief langer licht... 11 ja. uur, wat normaal 10 uur zou zijn... kunnen we nog zonder kunstlicht trainen op sportvelden en noem het allemaal. Er zijn landen die dat niet doen. Dat zijn vaak landen rond de Evenaar... waar de dag net zo lang is als de nacht. Dus die hoeven het niet te doen. En uh, een paar weetjes. De eerste invoering was in Duitsland in 1916... Uh, dat was het eerste land wat de zomertijd invoerde. Gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en daarna andere Europese landen. Niet overal in de Verenigde Staten. Want niet al Amerikaanse staten doen mee. Nou, wat ik al zei, Hawaii en Arizona, die hanteren geen zomertijd. Is er een energievoordeel? Studies tonen aan dat de energiebesparing door zomertijd kleiner is dan gedacht. Ik herinner me ook dat ze het erover hebben gehad er weer mee op te houden. Want wij allemaal vinden het, nou ja, laat ik het zo stellen. Heel velen van ons vinden het maar lastig. En niks. Nou ja, want er jij zijn... zegt Verenigd Koninkrijk. Maar ik interpeer je. Dus ja. een mannetje. Aan, die, die moet op bij Buckingham Palace. Die begint uh, anderhalve week van tevoren. Oh meid. Want daar zoveel klokken zijn. Al die klokken. Ja, ja wat erg. En er ja. zijn er ook nog gezondheidseffecten. Want de overgang naar zomertijd leidt tot slaaptekort. En een verhoogd risico op hartaanvallen. In de dagen erna. Dus mm -hmm. pas op. De laatste zondag van maart is het weer zover en dat is dus nu. En Europa begint de zomertijd altijd op de laatste zondag van maart... en eindigt ook op de laatste zondag van oktober. Dat betekent dat de klok in de herfst weer een uur Dan gaat. Dan gaat hij weer vooruit in eind ja, ja, ja, ja. ja hoor han ja. hartelijk dank ja. mensen hij gaat in het voorjaar vooruit <laughs> en in het najaar achteruit daar vraag en ik, ik denk heel... op een klein, klein berichtje weet je wel en dat... <laughs> je vraagt om een klein berichtje nou ja omdat ja, de... ja, ik, ik, ik had het zo uitgerekend dat ik dan jouw liedje kon draaien je zei ja. liedje maar oh, daar ben je zitten. nou helemaal laat doorheen ik... gegaan nou wat ik nou weer denk van als je nou vergeet die klok kom je dan te laat of te vroeg ergens ik heb het een keer meegemaakt in de kerk... dat de pastoor het verkeerd had gedaan... en dat hij dus te laat kwam. Was het in oktober? Nee, dat was in het voorjaar. Oh, Han. Begin mijn lied gewoon dol en het draai hem zachtjes weg als hij in P komt. Ja? Ja, joh. Oké. Okay. Dank je wel voor dit korte berichtje. Uh, <laughs> Drie vrouwen bij elkaar in korte berichtjes... dat lukt niet. Dat gaat dus niet samen, hè? Dat, dat gaat gewoon niet. Kort, kort kan ik gewoon nee, weglaten eigenlijk. Nee, nee. Ja, dat is ook zo. Uh, jouw liedje is uh, Chai Coltrane met The Wheel of Life. Uh, heb je daar een reden voor? Gewoon op, op, op, dat The Wheel of Life draait. En wat we ook doen, hoe we met Tamir praten, hoe we het over de draaien van de klok hebben. Het is het The Wheel door. of Life waar we allemaal in zitten. Ja, zo is het. Daar komt die Chai Coltrane, speciaal voor Beb. The Wheel of Life.